12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. PvdA en CDA willen andere tooncampagne. SP verbolgen over belastingtruc NS. En maken softenon, maakt excuses. Slachtoffers niet tevreden. Het weer, zonnige periode en ook stapelwolken. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Morgen vrij veel bewolking. Ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt dan maximaal 21 graden. De politieke leiders van BVDA en CDA, Diederik Samson en Sybrand Buma... zijn op zoek naar een andere toon in de campagne. Ze willen het niet meer hebben over poppetjes, geen geruzie over cijfertjes. Bleek vanochtend in het radio-programma Tros Kamerbreed. Politieke redacteur Margreet Boer, een andere toon, een andere weg. Ja, en dat deden ze vanochtend een dappere poging toe op de radio. Want ja, de afgelopen weken, iedereen weet het nu wel... er zijn veel beschuldigingen geuit over elkaars ideeën... en de verkiezingsprogramma's, de CPB-cijfers. Een ander punt wat ook meespeelt is uh, dat je ziet... dat de PvdA weer helemaal terug is in de verkiezingsstrijd. En dat er dus ook veel gesproken wordt over het uiterlijk van Samsom, de nieuwe leider van de PvdA, he, over zijn stropdas die, die is gaan dragen. Nou, dat zijn allemaal zaken, zeggen Samsom en Buma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 Dat snap ik heel goed over Rutte versus Roemer en wie wordt de grootste en dergelijke. Daar gaat het toch om? Nee, want al drie maanden hoor ik op straat, als ik aan mensen vraag, waar houdt u zich nou mee bezig? Dan vragen ze zich af, hou ik mijn baan nog? Ja, het gaat dus over banen. In ieder geval, daar zou het over moeten gaan, vinden Buma en Samson Over de zorg bijvoorbeeld en over Europa. En ze willen dus duidelijk hebben over de toekomst van het land. En je merkt dan dat uh, CDA en PvdA het over een heel aantal zaken duidelijk eens zijn. Over een aantal zaken niet natuurlijk. Het ontslagrecht, dat was al een probleem met Balken en de het laatste kabinet. Dat blijft nog steeds een probleem. De JSF, dat is nog niet duidelijk. Uh, duidelijk is wel dat ze proberen te discussiëren... niet over cijfertjes, maar heel duidelijk willen laten zien... welke visie zij hebben voor de toekomst van Nederland. Buma staat slecht in de peilingen. Kwam die uit de verre vanochtend? Uh, nou ja, hij probeerde duidelijk zijn verhaal te maken... en dat, dat kreeg u ook wel redelijk voor elkaar... omdat het nu uh, een discussie was die niet echt vliegenafvangen was... maar duidelijk laten zien waar staan wij als partij. CDA wilde duidelijk wel laten zien dat ze een morele agenda hebben. En dan zegt Samson, ja, die hebben wij eigenlijk ook wel. En, uh, en waar ze het verschil maken. En dat was op de punten die ik net zei, de arbeidsmarkt, de JSF... punten waar CDA en PvdA verschillen. En uh, wat je wel heel duidelijk merkt is dat CDA en PvdA laten zien... dat zij middenpartijen zijn en het op heel veel punten ook samen eens zijn. En misschien elkaar straks nodig hebben. Heel duidelijk, ja. Wat gaan ze vandaag doen verder? Um, zij gaan vandaag eens uh, zich niet laten zien op televisie, maar vooral op straat. En dat is wel eens een verschil met de afgelopen weken, Want we zagen de partijleiders constant op televisie. Uh, ze zijn nu onder het volk, kun je zeggen, onder de kiezers. Ze willen praatjes maken, laten, uh, zich laten zien, maar vooral ook luisteren. Waar uh, heeft de kiezer nu behoefte aan? Wat zijn de problemen? Ze gaan flyeren. Uh, Roemer is in Boksmeer, gaat daar ook weer tomatenijstjes uitdelen. Uh, Samsung gaat zometeen naar Amsterdam. De PVV, Geert Wilders is op straat. Buma gaat een tour maken door de provincie. En je ziet dus dat iedereen duidelijk wil laten zien... dat uh, het niet alleen gaat om uh, dingen op afstand uh, duidelijk te maken... maar ze willen zich nu duidelijk laten informeren door de kiezer. En dat doen ze dus op straat. Politieke redacteur Margreet Boer. Ja, de PvdA wil het urencriterium voor zelfstandigen zonder personeel afschaffen. ZZP'ers moeten nu elk jaar bewijzen dat ze 1225 uur aan hun bedrijf hebben besteed... om in aanmerking te komen voor fiscale kortingen dat er ingesteld om fraude te voorkomen. Volgens de PvdA leidt dat systeem alleen maar tot administratieve lasten... en irritatie onder de ZZP'ers. Kamerlid Meili Vos. Het is veel relevant, vinden wij... voor je belasting aftrekken uh, om uh, de mate van winst die je maakt. En daarom willen we dat urencriterium... Uh, en ook de, de, de bijgaande zelfstandige aftrek vervangen... door de NKB-winstvrijstelling. Hoe meer winst winsten zelfstandigen maakt, hoe meer aftrek het ondernemer krijgt. Volgens Meilie Vos stimuleert zo'n systeem tot het maken van meer winst. Dankzij een belastingconstructie via Ierland... heeft de NS sinds 1999 zeker 250 miljoen euro aan belastingen ontweken. De NS zegt dat dat gebeurde om concurrerend te kunnen zijn. Vaasjad Basier, lid van de Tweede Kamer voor de SP. Um, goedemiddag. Goedemiddag. Wat graag. vindt u van deze constructie? Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ik kon het niet geloven toen ik dit hoorde. Want ze hebben dus 250 miljoen euro aan belasting ontweken. Maar tegelijkertijd is het dus wel 94 miljoen euro aan reizigersgeld in een Ierse schatkist verdwenen. En dat is dus ook geld wat hier in Nederland gebruikt kon worden om bijvoorbeeld de treinen goedkoper te maken, de keizers goedkoper te maken. Of de treinen toegankelijk te maken. Of bijvoorbeeld die discussie over de toiletten, waar we die toiletten kunnen inbouwen. Ik, kon, ik kan het echt niet geloven. Ja, u zegt dat er zijn geld in de Ierse schatkist. Maar je kunt ook zeggen dat de NS houdt geld over door deze constructie... en kan op die manier meer investeren in het reizigersvervoer. Nee, dat is dus niet het geval. Want de NS is een staatsbedrijf. En op het moment dat ze geld overhouden, meer geld overhouden... dan wordt dat dus uitgekeerd als dividend aan de Nederlandse staat. Dus uiteindelijk eh, zal zeg maar, op het moment dat er geen, geen belasting ontweken zou worden zou dat geld ook gewoon terugkomen netjes in de schatkist hier in Nederland. Dus u stelt... En nu blijven dus meer dan 90 miljoen in Ierland hangen. Dus u stelt, de NS heeft het voordeel niet gebruikt voor de reizigers... dat is gewoon in de Nederlandse staatskast terechtgekomen? Uh, nee, het voordeel is... Uh, uh, er, er is eigenlijk geen voordeel, zeg ik. Uh, maar tegelijkertijd is er dus wel geld verdwenen naar Ierland. En uh, dat is dus geld wat anders wel in de Nederlandse schatkist. Ja, belastinggeld. Maar ze hebben minder, minder belasting betaald... dan houden ze toch geld over voor Nederlandse dingen? Uh, uh, uh, ja, maar uiteindelijk, stel dat het, uh, de uh, NS belasting betaalt in Nederland... dan kan natuurlijk Nederland het ook bijvoorbeeld gebruiken voor beter openbaar vervoer. En op het moment dat ze dat ontwijken, dan uh, kan Nederland dus dat geld ook niet gebruiken. En dit gaat natuurlijk ook om de moraal van het bedrijf. De NS is een staatsbedrijf en die zou verwachten van de NS dat als een staatsbedrijf... gewoon zich uh, netjes gedraagt en het voorbeeld geeft aan andere bedrijven. En hier is echt een sprake van... Uh, gebrek aan goed moraal. En je ziet dit dus ook waarschijnlijk, waarschijnlijk terug... ook in andere bedrijven. En daar ben ik bang voor. Want u de NS vind... niet het enige staatsbedrijf is... die de belasting ontwijkt. Nee, in andere bedrijven natuurlijk ook. Als je zo'n constructie kunt uh, bewandelen, dan doe je dat natuurlijk. Maar u voor u is het ook een morele kwestie, begrijp ik dus. De ministeries van Infrastructuur en Milieu zeggen... de NS doet niks onwettigs. Het klopt, het is niet onwettigs. Maar wat niet onwettig is, ik wil niet zeggen dat je het ook moet doen. Iedereen kan natuurlijk de belasting ontwijken... maar het is een staatsbedrijf. En op het moment dat zij de belasting ontwijken... en niet in Nederland belasting betalen, maar in Ierland belasting betalen. Dan is dat het geld van de reiziger wat anders in Nederland geïnvesteerd had kunnen worden. Maar nu dus verdwijnt in de Ierse schapkist. En dat, dat is voor wat ons de... als SP echt onacceptabel. Wij vinden dat hier aan deze constructie een einde aan gemaakt moet worden. Hoe moet dat gebeuren? Uh, ik zal het direct uh, na de verkiezingen in de Tweede Kamer voorstellen... om hier uh, via de aandeelhoudersvergadering van de NS een einde te maken. De minister moet gewoon naar de aandeelhoudersvergadering. Maar, wil, de maar, wilt dat... maar wilt u dat deze constructie voor alle bedrijven wordt verboden? Uh, uh, we willen dat er, uh, uh, dat er in ieder geval de staatsbedrijven niet de belasting moeten ontwijken. Want uh, geld wat ze het anders in Nederland aan belasting zouden betalen verdwijnt naar andere landen. Uh, dat is gewoon Nederlands belastinggeld, moet er hier in Nederland blijven. En we willen natuurlijk ervoor zorgen dat ook uh, belastingontwijking zo min mogelijk plaatsvindt. Want uh, op het moment dat de landen met elkaar gaan concurreren om de belasting te ontwijken, om de belasting zo laag mogelijk te houden, dan kunnen we de voorzieningen in het land niet betalen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 kunnen bij de NAM aankloppen voor een vergoeding. Voortaan mogen huiseigenaren die het niet eens zijn met de schadetaxatie... op kosten van de NAM een eigen expert inschakelen. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Slachtoffers van het geneesmiddel Softenon vinden de excuses... die de topman van het verantwoordelijke Duitse farmaceutische bedrijf... na 50 jaar heeft aangeboden, een wassen neus. Onvoldoende, veel te laat en vol bedrog... zijn enkele kwalificaties van patiënten en hun belangenverenigingen... Het bedrijf moet volgens een advocaat de portemonnee trekken... in plaats van zijn mond open doen. Softanon werd in de jaren 50 op de markt gebracht... als middel tegen ochtendmisselijkheid voor zwangere vrouwen. Maar het middel bleek verschrikkelijke bijwerkingen te hebben. En ruim 10.000 baby's kwamen zwaar gehandicapt ter wereld. In 1961 werd het middel uit de handel genomen. In Eindhoven wordt over een klein uur het Philipsgebouw VH opgeblazen. De spectaculaire dynamietsloop trekt naar verwachting veel publiek. Het 70 meter hoge gebouw staat op het Vredenoord in Eindhoven. Een sloopbedrijf heeft afgelopen week het pand van binnen gestript. Onderin het betonnen geraamte zijn 400 gaten geboord... die gevuld zijn met 100 kilo dynamiet. Met één druk op de knop wordt een stuk van de fundering weggeblazen... En als het goed is, valt het gebouw dan de goede kant op. Uit voorzorg zijn de bewoners van 30 huizen... in die directe omgeving geëvacueerd. De A15 bij Rotterdam is bij het knooppunt Vaanplein... na groot ongeluk afgesloten in de richting Europoort. Een vrachtwagen botste er vanmorgen op een andere vrachtwagen. Een brandweerauto en een auto van Rijkswaterstaat... die op weg waren naar het ongeluk, reden daarna ook tegen elkaar op. Dat gebeurde op 600 meter van de plaats van het eerste ongeluk. De weg blijft waarschijnlijk nog twee uur dicht... Karin Portengen van het KLPD vertelt over de toendracht van het eerste ongeluk. Er uh, reed een vrachtauto op de A15 in de richting van Europoort... ter hoogte van het Vaanplein. En die vrachtwagen die kreeg een lekke band. Uh, een Belgische trekker die daar achter reed... Uh, die zag dat niet op tijd, kon in ieder geval niet op tijd remmen... en die is daarop gebotst. Uh, de bestuurster van die Belgische vrachtauto... Uh, die is bekneld geraakt en is bevrijd door de brandweer... Uh, ze is daarbij uh, gewond geraakt, is naar het ziekenhuis vervoerd... en op dat moment van uh, naar het ziekenhuis gaan was zij niet aanspreekbaar. En is de paans van de politie Rotterdam Rijmond verteld over het tweede ongeluk? Nou, vanmorgen uh, na het incident ging een auto van Rijkswaterstaat was bezig met een afzetting. Een brandweerauto met zes bemanningsleden knalde bovenop die auto van Rijkswaterstaat. Waardoor de bestuurder daarvan uh, gewond raakte en naar het ziekenhuis vervoerd uh, werd. Deze bestuurder van Rijkswaterstaat zat alleen in de auto en uh, hij is niet ernstig gewond geraakt. Op bijna de helft van de Nederlandse snelwegen mag vanaf vandaag 130 km per uur worden gereden. Verslaggever Roel Pauw vroeg aan een automobilist uit Groningen of hij nu ook daadwerkelijk het gaspedaal dieper had ingedrukt. Dat heb ik ook gedaan. Ja? ja? zeker. U bent er wel blij mee? Ik ben er wel blij mee. Ja, zeker voor grote afstanden wel. Maakt het nou echt heel erg veel uit? Want u staat nu een kopje koffie te drinken, op uw nee. gemak. Dan nou, bent ja, u de tijd winst al weer kwijt. Die winst wel dus. Hè? Die, die winst om een kopje koffie te drinken heb ik dan wel. Ja. O, anders had u het kopje koffie overgeslagen? Ja, ja dat zit er wel in. Ja, ja, want we zijn onderweg in Schiphol en uh, moeten onze dochter ophalen. Nou ja, dan ben je toch een beetje op tijd aangeweest, zeg maar. Dus, ja. Ja. Maar hoe lang moet je dan 130 kilometer rijden om tijd te hebben voor een kopje koffie? Nou, dan moet je toch uh, minstens wel een uur uh, 130 kunnen rijden, natuurlijk. Hè? En is dat gelukt vanochtend? Ja, dat is vanochtend wel gelukt. Ja, ja, ja. En toch ben ik nog wel enkele stukken tegengekomen dat ik dacht van, nou, het zou niet mogen. Dus bijvoorbeeld over de Ketelbrug, dat vind ik toch eigenlijk al een uh, rotstuk. Mm -hmm. Maar ik denk, ja, ik ga 140 over de Ketelbrug. <laughs> <laughs> en dat, ja, dan doet dan het ook verder wel natuurlijk. Ja. Ja. Als je een beetje een redelijke auto hebt, dan is het wel te doen. En u ja. zit er dan altijd naast. Ja. En uw man scheurt dan nog harder dan hij al deed. Maakt mij niet uit hoor. Nee? Ja. Ja. Is het een goede chauffeur? Ja, zeker. Altijd rustig, kalm. Ze er... had een, een paar keer het gevoel dat ze in de kermis zat vanwege oh, de veringen. je van de kermis. Ik zeg, ja, ik zeg, op deze snelheid, dan, ja, ja, ja. dan merk je dat waarschijnlijk nog even vaker. Maar tot dusver is er nog echt. Ja, nog geen ja. klachten ja. van uh, de passagier? Nee, nee, nee dat nog nee, nee. niet. Nee, nee. ja. Er is verkeersinformatie. En bij de ANWB zit John Bakker. Met files op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort bij Kootwijk. Drie kilometer na een ongeluk. Door werkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... bij de Afritkerk Driel, vier kilometer. Na 15, Gorkum richting Europort is nog steeds afgesloten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein na een ongeluk. Gaat nog wel even duren. Maar zolang kan het verkeer beter omrijden over de Van Noordbrug. En bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... Wij knopen het Hoipolder, 2 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. PvdA en CDA willen een andere toon in de campagne. De SP is verbolgen over een belastingtruc van de spoorwegen. En de maker van Sochtenon maakt excuses. Maar de slachtoffers zijn niet tevreden. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. Geen jachtgeweren, maar de natuur beheren. Kies Partij voor de Dieren.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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. En die wenst u een hele goede zaterdagmiddag. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. En zoals elke zomer praten we in de serie Luizen in de Pels... met onderzoeksjournalisten over hoe hun vak er nou eigenlijk uitziet. En vandaag zijn dat sportjournalisten, namelijk Iwan van Duren... en Tom Knipping van het blad Voetbal International, VI. Half juni, ongeveer tegelijk met het EK Voetbal... verscheen hun boek Voetbal en Mafia, met als ondertitel Beschieten je kapot. Het voorlopige sluitstuk van een lange speurtocht... naar de verwevenheid van onder- en bovenwereld in het voetbal... We gaan kennis maken met de beide heren. U kunt dat ook doen, u kunt ze zelfs zien... via de site www.radio1.nl. Waar het gesprek ook wordt uitgezonden. Iwan, jij bent de oudste, geloof ik, van de twee? Ja, dat geloof ik ook, ja. Moeten we dan bij jou beginnen om je voor te stellen... of, of mogen we bij Tom beginnen? Bij ons mag alles. En, uh, en, uh, maar we zijn er toch... Uh, nee, laten we Tom maar doen. Ja. Jij bent hoe oud? 46. En Tom? 34, slechts. Iwan, eh... Uh, je hebt een rare achtergrond voor een sportjournalist... want afkomstig uit de Nijmeegse kraakactivistenwereld. Mm -hmm. Dat komt weinig voor, volgens mij. Bij de sportjournalisten? Nou ja, dat, dat komt wel veel voor. Daar komen veel mensen vandaan. Ik was uh, bovenal uh, activistisch. Het kraken zelf met zo'n breekijzer en met zo'n stoeltje in een lekkend huis... dat was niet helemaal mijn afdeling. Maar ik had wel uh, in die tijd zoiets van de hele wereld zat in de brand. Iedereen zat te swingen in de discotheek... Ik vond het wel belangrijkere dingen waren als over sport te gaan schrijven. En ik heb dus eerst andere keuzes gemaakt. Je werkt ook bij, de, bij het radiostation Radio, station, uh, radio Rata plan mm -hmm. van de kraakbeweging. Schrik niet, we hebben daar een fragment van gevonden. Oh, leuk, ja. Creëer je met de radio een, je eigen wereld binnen een andere wereld? Ja, uh, ik denk het wel. of Ik ben ervan van overtuigd. En uit die... Uh, in die wereld kom je dus ook mensen tegen die, die, uh, die raakpunten hebben. Je gaat samen eten, je eet samen vegetarisch of je gaat samen aan dezelfde concert. Je zorgt zelfs het, dat er mogelijkheid is om ergens, dat er ergens concerten zijn van muziek die jij maar vindt. Je zorgt dat, er ergens, uh, dat je ergens kunt eten waar het fijn is om te eten en goedkoop. Je zorgt dat je ergens plaatsen kan kopen, daar zorgen mensen dan voor. En daaruit kun je denk ik ook de kracht halen, of de dingen, om dan ook nog tegen die andere wereld in te gaan vegetarisch eten en naar punkconcerten zal het wel geweest zijn. Weet je het nog waar het allemaal over ging? Nou, zal het wel geweest zijn. Uh, Punk was ook niet helemaal mijn, uh, mijn afdeling van muziek. Uh, ook daar was ik een buitenbeentje die van het voetbal hield bijvoorbeeld. Maar wij, wij, ik, ik, ik belandde eigenlijk in de fossiele restanten van de, de jaren zestig. Uh, zeventig, tachtig, waarin heel veel geïnspireerde kunstenaars... intellectuelen eigenlijk voor een andere wereld streefden. We hebben een enorme omslag gehad en daar plukken we nu met z'n allen nog de vruchten van... We, uh, wat dat betreft hebben heel, is er heel veel bereikt. Welke vruchten plukken we daar nog van? Want dat vindt niet iedereen, geloof ik. Nee, nou, dat denk ik eigenlijk wel. Uh, als je uh, kijkt naar de emancipatie uh, van vrouwen... Waar, waar heel veel voor gedaan is. Uh, de integratie. Er zijn heel veel dingen zijn heel erg belangrijk geweest. Dat heeft onze hele samenleving ook gevormd. En nog verder terug, zie je, er zijn altijd activisten geweest. Een, een eeuw geleden hadden vrouwen hier nog geen stemrecht. Er zijn altijd mensen nodig uh, die dingen veranderen en kritisch zijn. En... Uh, dat vond ik een leuke rol om uh, te vervullen. Alleen uh, op een gegeven moment. Mijn pech was een beetje. Ik kwam aan het eind van die beweging uh, waarin zich dat verhardde. Dat een beetje afliep? Verzuurd, verbitterde. Uh, het was geen uh, onderdeel van de samenleving meer, maar een contra-beweging werd het. Nou, we hebben allemaal gezien hoe het met de kraakbeweging afliep. Harde gevechten op straat. Werd je natuurlijk... te gewelddadig ook? Nee, dat niet. Dat, dat, daar ging het me niet zozeer om. Maar het ging me erom: kijk, als er niemand naar je luistert en niemand wil je horen, dan moet je ook wel een beetje je plaats weten. En ik denk dat die slag toen duidelijk verloren is... en dat de samenleving een hele andere kant op ging. En uh, dan moet je ook je consequenties trekken... want je kunt wel gaan preken voor eigen parochie... maar het was eigenlijk preken voor lege parochie. En, uh, dus ik heb er een andere weg opgegaan uiteindelijk. Niet de linkse kerk, maar de lege kerk werd het. Nou, die linkse kerk werd erg leeg, ja. ja. Tom, heb jij dit ooit meegemaakt? Vegetarisch eten, Nou, ik heb wel eens uh, vegetarisch gegeten is niet zo heel vaak voorgekomen, maar uh, dat heb ik wel eens gedaan. Ik heb zelf niet gekraakt. Ik geloof de enige demonstratie die ik zelf op mijn naam heb staan was ooit in Nijmegen tegen de afschaffing van de van de, van de studiebeurs. Maar ja, dat activistische van Ivan heb ik niet. ik komt ook al uit een andere generatie. Hoe kijk jij maar dat tegenaan? Waarde... Nou ja, ik waardeer dat wel heel erg, uh, zeg maar erg in hem. En dat zie denk ik ook wel terug in, ja, in, in, in onze stukken... dat we toch ook wel uh, daarin uh, wat, uh, wat teweeg willen brengen. Wel op misstanden gericht bent, ja. op het onthullen daarvan. Ja, ja, ja. dat is ook waarom uh, bij ons allebei denk ik de journalistiek uh, erg aanspreekt. Omdat je dat daar natuurlijk goed in kwijt kan. Wat is jouw achtergrond? Iban kwam dus uit de kraakbeweging. Uh, mijn achtergrond is... Uh, ja, ik kom uh, uit, uh, uit, uit Nijmegen... Uh, ik heb journalistiek gestudeerd in, in Utrecht. Ik wilde wel graag al snel de, de sportkant op. Ik merkte toen in Utrecht wel dat sportjournalistiek uh, niet echt voor vol werd, werd aangezien. Uh, wie, wie zag dat niet voor vol Nou ja, dat, dat, dat, dat sfeertje hing een beetje op, op die school van journalistiek in, in Utrecht. Daar werd ook neergekeken als je de ja, sportjournalistiek ja, ja, ja, ja. wilde. Ja, ja, Wat wilde was, zij dan doen? Nou, het was vooral de bedoeling uh, dat je toch de hele dag uh, met met NRC Handelsblad onder de arm rondliep... en uh, dat je ambitie was om ooit naar een oorlogsgebied uh, te gaan... Maar sportjournalistiek, ja, daar was gewoon heel weinig, uh, weinig aandacht voor. En uh, ja, dat was iets wat ik wel graag, uh, wel graag wilde. En uh, ja, wat uiteindelijk ook gelukt is. Uh, ik heb uh, bij de Gelderlander, uh, heb ik, uh, daar ben ik zeg maar mijn journalistieke carrière begonnen. Heb ik anderhalf jaar gewerkt, ik heb een half jaar bij Sportweek gezeten. En ben toen al vrij snel naar Voetbal International uh, gegaan. En waarom die voorkeur voor sportjournalistiek boven oorlogsjournalistiek of Haagse journalistiek? Nou ja, sport dat trok mij gewoon heel erg. omdat Ik, dat, uh, ik vond dat uh, toch wel heel erg fascinerend. Omdat je wel zag dat daar toch enorme geldstromen in, uh, in omgingen. En wat ook al wel snel in de gaten, heb met Iwan ook vaak over gehad, dat er op de achtergrond eigenlijk nog veel meer speelde in die sportjournalistiek wat, dan wat er eigenlijk naar buiten kwam. Er werd in de kranten vooral geschreven over uh, die bal op de paal uh, op, uh, op, op zondagmiddag. Maar dat was natuurlijk veel meer. Was er aan een de hand. En daar? Niet? Ja, en daar, ik was eigenlijk meer geïnteresseerd van wat daar, nog, wat daar nog achter zat. En daarom wilde ik daar ook graag over, over gaan schrijven. En iemand, hoe ben jij, Tom legt nu uit dat hij altijd uh, ja, die hartstocht voor sportjournalistiek heeft gehad. Hoe ben jij in die sportjournalistiek terechtgekomen? Nou, eigenlijk vanzelf. Ik was altijd uh, enorm, zoals veel Nederlandse uh, jongens en tegenwoordig ook meisjes, uh, gek op sport. Dus volg het altijd. Dat maakt me dan ook weer een buitenbeentje in die actiebeweging. Voetbal ook? Ook voetbal. Wielrennen is eigenlijk mijn grootste passie. En uh, in het jaren van sport, ik verbaasde me er heel erg over. Uh, want waarom maakte je dat een buitenbeentje, dat milieu? Die andere krakers van de, van de voetbal fascistisch of zo? Uh, nou, en ja, nogmaals, het, waren niet, het was niet krakers, hè? het was een, een hele idee. actiebeweging. Ja, ja, beter, ja. En, uh, maar hoe werd daar naar sport gekeken, naar voetbal? Nou, gekeken, zoals doorgaans sowieso wel. In, uh, kijk, sport wordt vaak, zeker in linkse kringen ook, en dat is nu nog steeds, gezien als een lagere cultuur. En, uh, en dat is een enorme denkfout. Als je ziet wat je in, in, in bijvoorbeeld de krant die ik uh, onder andere krijg, de Volkskrant heeft dan wel wat sport. Maar de hoge cultuur, dat zijn de theaters, dat zijn de opera's. Dat vind ik ook allemaal prachtig, lees ik ook Maar de volkscultuur is voetbal in Nederland. Dat is wat dit land bindt. Dat is wat, uh, wat dit land uh, heel erg van hoog tot laag samenbrengt. Als je zo'n stadion komt, van bankdirecteur tot, tot, tot vuilnisman... iedereen komt naar binnen en transformeert. Mannen staan er samen te zingen. Het is enorm krachtig, iets wat enorm wordt onderschat... Dat heeft mij altijd geïrriteerd, uh, ook de manier waarop daarmee om werd gegaan. De elite kijkt een onrecht op sport neer. Ja, totaal. Ze hebben, geen idee. Uh, ze hebben wel een idee over hoe belangrijk sport is voor mensen... maar de hele samenleving is sport een heel belangrijk iets, en voetbal helemaal. En dan kunnen we zeggen, dat vinden we niet leuk met z'n allen, maar het is wel een feit. En wat Tom zegt, daar gaan enorme bedragen in om. En uh, daar was ik heel erg in, uh, niet in die bedragen zozeer alleen... Maar ik was heel erg, ik begreep nooit, ik lees altijd de krant... ik las altijd diezelfde stukken over sport. Vroeger nog, toen naar Argentinië gingen, de WK 78... had je nog een VI, had een hele prominente rol daarin... In het, samen met Freek de Jonge, met Bram van Meulen, van kunnen we dit wel... maar zelden raakte de sportwereld en ook de sportjournalistiek... andere delen van de journalistiek. En daar leek een muur tussen te staan, tussen economie... tussen moraal, tussen ethiek, cultuur en sport... En dat merkte je ook. Er waren een heleboel dwarsverbanden blijken te zijn. Ja, dat is ontzettend leuk en interessant om te doen. En dat merkte Ik ben ook bij de Gelderlander begonnen. Net zoals Tom, dankzij uh, onder andere Jaap van Essen die daar zat. Die heeft ons toen een stuk verder gebracht. Uh, en, en daar merkte je al op de redacties. Dat waren allemaal gescheiden dingetjes. En sportredacties hingen allemaal posters. En, en uh, dat was een beetje de, de, de wilde bende. En Wat we... voor posters? Nee, nee, nou, niet die posters, maar uh, sportposters. En het was een zootje ongeregeld van mannen die in en uit... een mannenwereldje was het, zeg maar... En uh, sport is, uh, een, dat, het is nog steeds een bastion. Een soort apenrots, ook waar de mannen het samen uitmaken. Maar het is een heel groot onderdeel van het samenleven. We zitten nu midden in de verkiezingen. Het gaat overal over, behalve over sport. Dat vind ik verbijsterend. Jullie zijn begonnen bij de Gelderlander. Daar hebben jullie elkaar ook leren kennen, Tom. Ja, ja dat klopt. Ik zat bij de Gelderlander. En uh, Iwan uh, ja, maakte eigenlijk net de overstap uh, naar, uh, naar de journalistiek. Dus ik heb zijn eerste stuk ook nog geredigeerd. Want ik deed toen... Eh... Jij was zijn mentor toen. Ja, ja eigenlijk wel, ja. Want Ondanks ik... het feit dat hij 14 jaar ouder was. Ja, ja, ja. Nee, ik heb er nog heel veel spelfouten uit moeten halen. Maar... Ja. Nee, maar... Eh, dat ik... doe je nog steeds, neem ik aan. Ja, uiteraard. Ja. Nee, ik, uh, ik, deed toen, uh, ik, ik coverde NEC, ik deed amateurvoetbal. En uh, Iwan uh, ja, was daar medewerker, dus ik moest hem naar de amateurwedstrijden toe, uh, toe sturen En dan leverde hij keurig zijn stukje uit. En, uh, of ik leverde keurig zijn stukje in. En dat redigeerden wij dan op, uh, om, op, op zondagavond. en Zo hebben wij en zo is elkaar, de samenwerking begonnen. Uh, ja, zo hebben we elkaar leren kennen. Toen ging ik naar Voetbal International toe. En Iwan kwam geloof ik drie maanden, drie maanden later. Hij was toen uh, de opvolger van, uh, van Ted van Leeuwen. Die nu uh, technisch directeur is uh, bij de voetbalclub Vitesse. En wie is op het idee gekomen om jullie tot onderzoeksduo uit te roepen? Um, nou, dat is eigenlijk uh, zo gegroeid in de, in, de, in de loop der jaren. Op een gegeven moment hebben we een aantal co-producties gemaakt bij Voetbal International. Uh, we hebben Johan voorgesteld om een aantal verhalen over financiën te vertellen. Gaan... Johan, Johan Dergsen, ja, de hoofdredacteur. Ja. Uh, we hebben toen met hem afgesproken om een aantal verhalen over financiën met name te gaan maken. Omdat een, heel, een heleboel clubs stonden een jaar of vijf geleden aan de rand van de afgrond. Faillissementen dreigden. Dus wij vonden dat er meer aandacht voor moest komen. We hebben toen een aantal artikelen samen uh, geschreven En dat beviel uh, van beide kanten. Van onze kant, maar ook van Johan Dierksus' kant, uh, blijkbaar zo goed. Dat we hebben afgesproken om dat uh, eigenlijk structureel te gaan doen. Daarnaast uh, wilde Johan uh, graag uh, ja, een blad maken, een dikke blad maken, waarin alles uh, was vertegenwoordigd. Hè? Dus mensen die geïnteresseerd zijn in amateurvoetbal. Tot de uh, interview met de sterspeler van Ajax. Maar ook uh, de mensen met uh, interesse voor de achtergrondverhalen. die moesten allemaal aan hun trekken gaan komen. Nou, mm -hmm. um, ja, dan moet je ook mensen hebben natuurlijk. die dat, uh, die dat gaan maken. En, en dat, uh, uh, dat waren wij. Heeft het echt Johan Derksens hart? Ivan, Want de, de meeste mensen. zullen hem van zijn TV-programma kennen. en snedige commentaren. En, maar je associeert hem niet meteen met onderzoeksjournalistiek. Nou, oh, Johan heeft zelf een uh, behoorlijke reputatie op dat gebied. Een aantal zwartgeldaffaires blootgelegd. op zijn geheel unieke eigenwijze. Ik weet nog wel dat hij op een gegeven moment vertelde, ook, ik, ik, weet, ik weet niet meer, volgens mij was het met Kees Jans, maar dat ze samen naar Roda gingen. Ja. En ze hadden de bewijzen niet rond. Maar je weet hoe het is, de hele tijd aan een stuk werkte, Dan hij je toch rond hebben Ze gewoon een lege koffer op tafel gezet. Johan zei, ik doe het wel. En uh, die zei tegen die, die voorzitter van, alle bewijzen zitten hierin, je kan meewerken of niet. En zo kwam hij ook kunnen. En met Groningen. Nee, dat heeft wel alleen iedereen heeft de Johan de laatste vijf, zes jaar leren kennen via tv, machtig medium in Nederland. Uh, daar werd hij opeens uh, de nationale knuffelbeer, hè, de mopperende knuffelbeer. Maar uh, die heeft natuurlijk daarvoor ook uh, 20, 30 jaar carrière gehad. En bijvoorbeeld wat ik net al zei, het WK in Argentinië... Uh, was hij een van de, degenen die ook heel kritisch daarover was. En hij heeft daarna... 78... Schiast... Ja, die heeft zijn, zijn spoor als journalist echt verdiend. Maar op een gegeven moment, het volk wil bloemen. Het is een beetje als de actiebeweging. Het volk wil bloemkolen. En dan kijken er opeens anderhalf miljoen mensen naar je. En dan wil je, nou, dat... geef je bloemkolen. Ja, dat is... Nou, dat is voor hem ook een enorme. En ook voor het blad een enorme strijd. Het is heel moeilijk. En, en je werkt zelf bij Vrij Nederland. Dus je weet ook hoe moeilijk het is. om, Hoe populistischer je wordt, hoe eigenlijk beter het voor je is. Hè, qua cijfers, qua omzet, qua adverteren. Wel dat niet helemaal je doelstelling is. Maar je wil wel je hart houden nee. en je inhoud houden. Dus het is heel moeilijk om, uh, om uh, in deze tijden hoofdredacteur te zijn van een blad of te werken bij een blad. Dus het is, aan de ene kant zeg je dan tegen een aantal journalisten... gaan jullie maar de diepte in, daar krijg je de ruimte voor. Aan de andere kant uh, zit je zelf soms met een oranje hoedje... opeens in een reclame natuurlijk. Nou, zijn hart is Johan al echt een journalistiek ja. dier. Alleen op een gegeven moment kreeg hij ja, de verantwoordelijkheid... van een hele organisatie. Ik bedoel toch uh, veel arbeidsplaatsen bij Fulmer International. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment ook wel commerciëler gaan denken. Want ja, als er een ziet uh, op de curve staat... dan verkoop je heel veel blaadjes. Dus op een gegeven moment heeft hij die omslag meer gemaakt. Maar in zijn hart blijft het. En, uh, maar en, jullie en ontwerpen niet gouden de voorpagina halen van V. Nee, nooit. Want da dat verkoopt niet genoeg. Nee, en de kiosk wil je natuurlijk gewoon hebben dat mensen het blaadje meepakken. En dan is het natuurlijk niet slim om daar uh, een man met een dropdas uh, neer te zetten. En vaak gaat het natuurlijk over dat soort kringen. Dus dat, dat, dat is het moeilijke. Het gaat maar vaak de... over de managers en de... Ja, en we hebben natuurlijk ook tv, internet, Twitter, radio tegenwoordig. Het is, kijk, het blad bestaat niet meer. Het is een multimediaal bedrijf geworden. Dus we kunnen op heel veel manieren, we kunnen ook op maandag... die kijkcijfers ken je zelf ook wel, dat gaat naar een miljoen toe soms... Dan is ook belangrijk dat je En zijn, zijn jullie helemaal vrijgesteld voor dat onderzoekswerk? Vorige week sprak ik met Bas Soetenhorst van het Parool. Mm -hmm. Veel groter dan zo'n weekblad, een, een dag, dagblad als het Parool. Maar ja, die moest toch ook wel het gewone handwerk... Uh, s ochtends vroeg doen, want anders gaf het toch wel scheve blikken. Hoe is dat bij jullie? Nou, dat doen wij ook wel hoor. Wij gaan ook gewoon iedere, ieder weekend wel gewoon naar wedstrijden toe. We werken ook mee in internet en onze radio-uitzendingen... en de televisie-uitzendingen. Dus het is niet zo van dat je zeven dagen in de week... fulltime aan dat onderzoek kan, uh, kan besteden. Maar omdat wij met z'n tweeën zijn, hebben we natuurlijk wel meer ruimte om, uh, ja, om achtergrondgesprekken in de loop van de weken te voeren of eens een keer naar een rechtbank te gaan om daar uitgebreid oude stukken in te zien. Dus daar heb je wel meer ruimte dan anderen, maar het is niet zo dat we hier uh, 24 7 mee bezig kunnen zijn. U hoort Iwan van Duren en Tom Knipping, onderzoeksjournalist allebei bij het Weekblad VI. Jullie hebben een boek geschreven, Voetbal en maffia. beschieten je kapot. En dat is een bestseller, hè Ivan? <coughs> voor Nederlandse begrippen wel, ja. Het is in de druk nou, geloof ik. Dus uh, dat gaat hartstikke goed. Ja, we zitten over, uh, over de 20.000 uh, exemplaren. Ja, je hebt bestsellerlijsten in, in Nederland die iedere week worden gepubliceerd. En daar staan we nu uh, 10, 11 weken in. Dus voor, jou, voor, ne voor Nederlandse begrippen is het een bestseller, ja. Nog niet helemaal het succes van het boek over René van Grijpen. Dat wat ook een uitgave van voetbalinternationalisme. Nou, niet helemaal. Helemaal niet. Ik bedoel, René van der Grijpen, dat uh, verbreekt echt uh, alle records. En uh, ja, volgens mij zitten die al bijna 200.000 gedrukte exemplaren. Nou, dat is voor een sportboek. Is dat in Nederland uh, natuurlijk uniek. De ondertitel is: beschiet je kapot? Uh, ik vond het, uh, Ivan, dat vond ik nou een beetje popie. Waar, waarom moet dat er nou weer onder in? Bloedrode letters: Beschieten je kapot? En dan zo'n voetbal eronder? Daar hebben we het net over gehad. Hè? Je wil natuurlijk ook. Uh, het is een quote uit het boek. Uh, het was wel een beetje raar, want het kwam vlak voor Vaderdag uit. Dus de boel vaders die werden wakker met een uh, boek op hun bed van... We schieten, we je, schieten je kapot. kapot. Namens de, de kinderen. <laughs> ja, en de liefhebbende echte de Alsjeblieft, noten. papa, uh, hier. Houden van, je. houden van <laughs> je. En uh, nee, ja, dat had nog veel erger gekund met allemaal bloed en noem maar op. Het is nog een redelijk vrij rustig opmaak, vinden we. En uh, uh, die quote onder. Kijk, het gaat over voetbal en maffia. En uh, we schieten je kapot. Als je het boek doorleest... dan kom je ook wel achter dat die harde quote eigenlijk overal wel terug kan komen. Het is gewoon echt een keiharde wereld. En een, uh, dus daarom dames, daarom zo. Ja, ik vind het niet popie. Want het, is, uh, het geeft precies weer wat er aan de hand is. En we hadden wel tien of uh, vijftien van dat soort quotes... op de voorkant kunnen zetten. Maar het is niet, uh, Welke het, is niet hadden... aangezet. Welke spannende quotes hadden er ook op kunnen uh, staan? We, dus... breken je, we breken je benen. Uh, en? We slaan je gehandicapt. Uh, we schieten je vrouw dood. Nou, ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar dat, dat zijn de termen die in, in al die onderzoeken en rechtszaken... die we hebben doorgespit, uh, terugkomen. Wie zijn de mensen achter de schermen van de voetbalwereld... die dat zeggen, dit soort dingen? Dat zijn uh, goed georganiseerde criminele organisaties die uh, afgelopen uh, decennia uh, actief zijn geweest in het uh, drugscircuit. Het uh, importeren van uh, ja, containers uh, drugs. En uh, nou, die vonden dat wat te gevaarlijk worden. Uh, de gevangenisstraffen waren te hoog. De kans is groot dat je opgepakt uh, wordt. En die hebben zich uh, op een nieuwe industrie uh, uh, gestort. En dat is het betaald voetbal. Wat doen ze precies met betaald voetbal? Uh, ze manipuleren wedstrijden. Uh, je kunt daar in, met name in Azië heel veel geld mee verdienen... door uh, geld in te zetten op, uh, op wedstrijden. Of zaken die ze afspelen in wedstrijden. Bijvoorbeeld op een, op een eerste gele kaart. Of uh, wie krijgt die eerste ingooi? Uh, wie krijgt de volgende vrije trap? Daar is een, Bij Aziatische gokkantoren zijn er vele miljoenen mee te uh, verdienen. Dus het is heel interessant om uh, in Europa spelers in je macht te hebben. Zodat jij precies... Uh, uh, op uh, hun handelingen kan inzetten bij Aziatische gokkantoren. Ivan, de, de boeven komen vaak uit China, uit Azië blijkt uit het boek... maar hun doelwitten, die spelers, zitten vaak in Europa. In welke landen in Europa vooral? Nou, uh, wij, wij gaan uit van bewezen zaken, justitiële rapporten noem maar op. Uh, kunnen we kunnen er eigenlijk van uitgaan dat er één land in Europa... waar het niet gebeurt, daar leven we witte vlekje in Europa, waar het niet gebeurt. Nederland niet, natuurlijk. In Nederland nee. gebeurt niks, nee, want in Nederland... Uh, maar daar, daar zullen we later nog wel op terugkomen. Er zijn een, uh, ook hoog bij justitie een aantal mensen die hier... Uh, op een of andere manier blijven slapen. even in welke landen gebeurt het in elk geval wel? Welke, welke competities nou ja, zijn vatbaar? Alle andere landen dus, maar... De, de en welke van... vooral? Welke zijn tegen de la lamp gelopen? Nou, ook vrijwel alle van de EK-deelnemers... als je namen wil... Zeg, zeg maar namen. en ik zeg... ja, Finland, Italië, Turkije, België, Duitsland, Zwitserland... Noem maar op, dus alle, de, de hele EU. Eigenlijk alleen overal waar, waar een onderzoek kwam, daar werd het pas duidelijk. Vatbaar zijn uh, in ieder geval mensen die uh, weinig verdienen. Dus je zou in Nederland eerder de Jubilair League of de topklasse moeten kijken. Maar je kan ook op de damescompetitie gokken. En ik heb ook in Bangkok gestaan met Tom aan de lijn. Terwijl ik stond te gokken op. Uh, wat, wat, wat was het, Jong FC Utrecht. Ja, in de eerste divisie. En daar stond uh, Tom dan bij, uh, bij de jeugd van Utrecht. En daar stonden ook twee Chinezen te bellen. Dus de, het gaat vele malen verder dan je denkt. En dat, uh, we hebben ook jeugdspelers uh, gesproken. die van Hamburg en 300 euro. dan wel eens een keer iets verkeerd wilden doen in het veld. Maar de vonden daar stonden wel vier Joegoslaven in de tuin en bij de familie. Tom, wat wordt van die spelers verwacht om, om niet geconfronteerd te worden met dat iemand hun benen kon breken. Um, nou, dat ze precies doen uh, wat, uh, wat die mafiozi uh, zeggen. En dat begint vaak klein. Het kan zelfs wel bij de jeugd uh, beginnen. Van uh, pak even een gele kaart op, uh, op zaterdag. Of, uh, maar uiteind uiteindelijk kan het veel verder gaan. Tot strafschoppen veroorzaken, tot eigen doelpunten veroorzaken. Meerdere spelers van het team erbij betrekken. Zodat je een bepaalde uitslag uh, kan regelen. Maar als je eenmaal één keer daarin gestapt bent... dan, uh, dan kan je niet meer terug. Nooit meer... En ja, wat, wat mij ook wel schokte was dat er ook heel veel jeugdwedstrijden... dat zeg maar daar de, de gokmafia ook actief is. En met name in Duitsland hebben we dat gezien, een aantal rechtszaken ook. Die werden gewoon spelers bij de McDonald's met een paar Big Macs en 500 euro. En in een envelopje werden zij, werden zij omgekocht. En wat zijn de vragen die ze dan krijgen? Verlies met opzetten wedstrijd of uh, pak, die gele, pak die gele kaart of... Het hangt vanaf. Kijk, als je keeper bent... dan is het niet zo moeilijk. Hè? Dan, uh, maar het, het kan zelfs zo ver gaan... dat er wordt gezegd, een keeper die altijd zijn handdoek links heeft hangen... wil je een keer rechts hangen. En dan kunnen jij en ik op gokken. En als, we, als we jou en mijn salaris met elkaar leggen... we hebben we toch, hè, we hebben toch een flink bedragje. Dat kunnen we in één keer twintigvoudigen. Als we zeker weten dat Tom... Hè, laten we zeggen dat Tom jouw zoon is... die staat te keeper bij Jong Utrecht. Dan wil jij eens een keertje een bal doorlaten? Of wil je... Uh, je kan overal echt op gokken. En uh, kijk, zoals wij hier zochtens onze onderbroek aantrekken, is in Azië beginnen mensen te gokken. Het is daar, daar gewoon een heel geïntegreerd fenomeen. Alleen daar waren alle competities, China en Maleisië, allemaal kapot, omdat iedereen uiteindelijk wist, alles is verkocht, dat werd ook bewezen. Dus ze kregen het waterbed effect. Dan gingen ze op zoek naar veiligere competities. En uiteindelijk wilde iedereen op Europa gokken, ook in Azië... want dat was nog veilig, met de nadruk op was. Want nu langzaam zeker blijkt dus al... dat hier ook al 10, 12 jaar de competities geïnfecteerd zijn. En uh, is het dus ook echt dolle paniek bij de FIFA Nu even op het moment... de, de internationale voetbalbonden... Want het bolwerk Europa wordt gesloten. Want hoe ernstig zijn de consequenties voor de voetbalwereld... en voor het aanzien van de voetbalwereld als dit niet gestopt wordt? Ja, de geloofwaardigheid uh, verdwijnt van het voetbal. En dat is in, dat is in uh, Azië al gebleken. Er zijn zelfs onderzoeken waaruit blijkt dat in, uh, in China... 90 van de wedstrijden is verkocht. Nou, je, je ziet daar alle stadions leeglopen. Uh, de kijkcijfers op televisie lopen terug. Dus de clubs krijgen geen geld meer binnen. Hetzelfde is gebeurd in Oost-Europa. In Bulgarije zitten alleen nog uh, ja, 100 mannen met uh, leren jassen aan uh, sportwagens voor de deur in het stadion. Maar er zit geen enkele normale supporter uh, is daar die nog naar een wedstrijd toe gaat. Dus ook in landen als Bulgarije, Kroatië... Uh, zijn de competities volkomen ongeloofwaardig geworden. En uh, ja, dat dreigt dus ook hier in West-Europa te gaan gebeuren. En daarom vonden wij het ook belangrijk om dit uh, boek uh, te maken. Want we willen dus niet dat we dat in Nederland uh, dezelfde situatie krijgen. We gaan even weer naar een fragment uh, luisteren, want dit gebeurt dus niet alleen bij de junioren van Utrecht, maar uh, de, gelijk in het begin van het boek staat al een heel groot voorbeeld. Het gaat over Guus Hiddink, onze Guus, Guus Hiddink, die zijn team uit Zuid-Korea bij het WK 2002 in de kwartfinale kreeg. Maar de vraag is of dat helemaal eerlijk is gegaan. Eerst even luisteren naar wat Hiddink na afloop van het WK zei worked here and I don't know what the future brings but I like to be on the pitch working every day with players um, but I have worked here in those 18 months trying to help the people the players to, to get very competitive and I think they reacted very well and also thanks to uh, to the Korean public I think there has been uh, some changes in the way of uh, uh, acting in the team en ook reflected by a lot of people outside the team En which I like to thank very much that was een tremendous tremendous help tremendous support van de fans not just here today but all over the country I'm very happy to be here and I'm very happy that I've could worked here Ja hier denk over de grote successen van het door hem gecoachte Zuid-Koreaanse elftal bij WK 2002 Tom, wat was er mis met? Zijn... Ja, de scheidsrechter ja. Ja. noemt hij niet hè. In dit, uh, in dit hij bedankt iedereen. Behalve de, de arbiter. Ja, die scheidsrechter die hij haalde in de achtste finale tegen Italië. Uh, waardoor eindelijk Zuid-Korea in een flow terecht kwam, want ze wonnen die wedstrijd. Die, uh, ja, die bleek achteraf uh, corrupt. Vlak na het WK werd hij geschorst uh, uh, door zijn eigen voetbalbond... vanwege het uh, waarschijnlijk manipuleren van een wedstrijd. Want hij had ergens, geloof ik, 14 minuten blessuretijd bijgetrokken. Uh, en de, de, de, de uitslag veranderde in die 14 minuten nog helemaal. Dus toen werd hij dus eigen bond uh, geschorst. En uh, ja, even later werd hij uh, op het vliegveld van uh, New York uh, door de politie uh, aangehouden. En bleek hij uh, zijn lichaam helemaal vol te hebben geplakt met, uh, met harddrugs... Zijn hele onderbroek zat vol met drugs. En hij zit nu uh, in, uh, in New York, uh, in Brooklyn in een gevangenis... Uh, tussen allerlei uh, Amerikaanse topcriminelen. Jullie, dus het... Jullie bewijzen overigens niet... dat Zuid-Korea helemaal niet van Italië had mogen winnen? Nee, nee ja, dat is natuurlijk uh, moeilijk te bewijzen... wat er specifiek in die wedstrijd is gebeurd. Het enige wat je kan zeggen is dat achteraf bleek... Uh, dat hij volgens zijn eigen bond bij uh, gokmanipulatie was betrokken. En uh, dat hij een internationale drugsmokkelaar was... Maar er was ook nog een andere scheidsrechter op dat WK, dat was een Chinees. Die is nu toevallig een paar maanden geleden vastgezet uh, door, de, door de Chinese overheid, veroordeeld tot meer dan vijf jaar gevangenisstraf. Waarom? Omdat hij in de, ook in de periode dat hij het WK vloot, uh, wedstrijden uh, naar een bepaalde uitslag leidde in opdracht van de Chinese voetbalbond. Aha. Dus hij nam geld aan van de Chinese voetbalbond... en moest dan voor een bepaalde uitslag zorgen in de Chinese voetbalcompetitie. Ja, die scheidsrechter werd dus door China afgevaardigd eh, naar het eh, WK. Oké, okay, tot zover de situatie rond Zuid-Korea. Uh, nou, de Balkan, duidelijk. Uh, Italië, daar zijn invallen gedaan, dus dat weten we allemaal. Uh, Finland, maar nu naar Nederland. Uh, want, Ivan van Duren... Uh, uh, ja... Nederlanders spelen een rol. Ik moet me voorzichtig uitdrukken. Jullie bewijzen niet dat in Nederland dit matchfixing, dit speculeren op wedstrijden uh, voorkomt. Maar jullie bewijzen wel dat Nederlanders een rol in dit proces in Europa spelen. Kun je daar voorbeelden van noemen? Ja, natuurlijk. Uh, dat klopt. Het zijn, uh, we moeten met z'n allen nog steeds wennen ook aan het idee dat uh, Nederland natuurlijk onderdeel van de wereld is uh, sinds de inter Kijk, vroeger ging het. Belangrijk om te weten is. Vroeger gingen we een tootformuliertje invullen. En die haal je bij de sigarenboer. En dan was het alle dertien fout meestal. Maar dan, en, en dan, zo, en zo herinner ik me. Ja, ja. Nou, ik ook bij mij nog. alle veertien fout. Ja, nou, ja, dus precies, of, of alle veertien misschien. Uh, we hebben een inmiddels levende wereld... Uh, waarin we allemaal uh, hebben geleerd uh, wat internet is. Uh, grenzen zijn helemaal niet meer uh, relevant. Ik kan overal zijn in de wereld waar ik wil. Op ieder moment digitaal. Dat is belangrijk om te weten. Zo werken ook de criminele bendes. Uh, dat wordt gewoon vanuit Azië aangestuurd. En uh, er zijn hier Kroatische bendes die het Er worden allianties gesloten. Dus je moet je voorstellen: het is niet zo dat tussen Venlo en Herenveen. Uh, drie maffialeden Nederland verdelen. Dat gaat gewoon internationaal over de hele wereld. Um, wij hebben uh, in uh, een aantal uh, spillen in, in Een van de grootste schandalen die is onthuld. is in, uh, bij onze uh, Oosterburen gedaan in Duitsland. Een dag nadat de voorzitter van de voetbalbond daar zei: hier kan zoiets nooit gebeuren. Uh, waren er waren allerlei invallen en uh, begon een van de grootste processen ooit rond matchfixing. Daar hebben we heel veel aan gehad. We zijn er ook veel geweest in Bogum. En wat bleek? Op een gegeven moment kregen we, nou, als je langer bezig bent met die onderzoeksjournalistiek, dan krijg je ook contacten en we kregen iets toegespeeld: een soort organigram van die hele voetbalmafia. En uh, met vlaggetjes erbij van waar en waar. Het was in allerlei landen. En wat bleek? Vier Nederlandse vlaggetjes achter uh, namen. Eén heel hoog in de top, eigenlijk de tussenpersoon tussen Azië en Europa. Het was een politiedossier, was dit? Dit was een politiedossier, ja. En uh, dat, uh, waar we heel erg blij mee waren. Want wat wel vermoeden werd daar bevestigd. En dat bleek dat er heel hoog, inderdaad, de ene Paul R. Uh, is zijn naam, uh, actief was. Paul ja, uit Holland. Paul Aus Holland, Paul Holland. was dat? Ja, zo wordt hij Wie genoemd, is ja. Paul uit Holland? Ja, wie is Paul uit Holland? Wat deed hij? Nou, wat deed hij? Hij, uh, hij, was, hij deed een heleboel dingen... maar hij was voornamelijk uh, de schakel tussen Azië en Europa... wat het uh, inzetten betreft. Dat is heel ingewikkeld. Uh, daar hebben we zes argels voor nodig, denk ik. En we heb hebben ik de tijd. We hebben de tijd. Nou ja, het, het is, het is, je moet heel erg specifiek inzetten... om ook niet echt te erg op te vallen. Het gaat om grote bedragen die worden getransferreerd. Dus je moet iemand hebben achter de knoppen die dat goed voor je regelt. Er moet hier natuurlijk ergens ook zwart geld komen... want er moet geld aan die spelers gegeven worden. Dat is een heel verhaal. Maar die man die... Uh, kunnen wij detecteren naar Huis de Duin, onder andere... waar hij met een, een Duitse speler van Sankt Pauli, uh, Spits, uh, gewoon geld geeft. Dat is dat uh, hotel waar ook het Nederlandse elftal altijd bivarkeert. Sterker nog, het was, dus, uh, het was op de dag dat het, het Nederlandse elftal er was. En dus, dus terwijl alle, alle spelers van het Nederlandse elftal daar bivarkeerden... waren er ook matchfixers actief. En Nederlandse matchfixers, uh, we zijn ook uh, op zoek gegaan naar... Uh, zijn verblijfplaats, noem maar op allemaal. Nou, ik weet nog wel dat ik, uh, dat ik Tom belde, van ik sta er uh, nu voor... En uh, als ik me omdraai, is het tien stappen naar Huis te Duin. Daar had hij een appartement, zeg maar. Maar de vogel was gevlogen inmiddels. En, uh, uh, dat is een van de duidelijke links die we hebben. Die man wordt ook nog steeds gezocht. Uh, daar kwamen ook Nederlandse hels eens. Die, die Duitse speler die heeft, later ook, die heeft meerdere ontmoetingen gehad. Die moest steeds een schip hol vliegen. En dan kreeg hij geld, 10, 20, 30, 40.000 euro... Om, uh, om wedstrijden te fixen... En die vertelden ook over Hels Angels die daarbij waren, noem maar op. Dus er kwamen steeds meer Nederlandse opdagen. Dus dat is één heel duidelijk Nederlandse link die er is. En uh, daar is de Nederlandse justitie ook over op de hoogte gebracht destijds. Is die man opgepakt? Nee, die man is nog steeds voortvluchtig. En, uh, en alleen in Nederland is er verder niet naar gekeken. En uh, hopelijk komen we daar ook nog op. De Duitse politie heeft wel degelijk uh, Nederland geïnformeerd: hé, hey, uh, er zit bij jullie iemand die een grote rol speelt. in dat hele uh, matchfixer schandaal. Europees wordt er uh, gezegd: we moeten hierin samenwerken, anders zijn we kansloos. Hè. Dat is net zoals het uh, terrorismebestrijding: je moet samen, samenwerken, anders lukt het gewoon niet. Uh, dus wat dat betreft... Dus het gaat om een Nederlander. De Duitse justitie neemt dit heel serieus. De man die, die man ja, ja. heeft nou, gespeeld als schakel met Azië. En de Nederlandse justitie treedt eigenlijk niet op nou, tegen Ze Er zijn allerlei getuigenverklaringen tegen die man, zeg maar. En de Nederlandse justitie doet 0,0 om. En we weten met wie er gesproken is uh, van de Nederlandse justitie. Weten jullie ook waar Paul is? Ja, nee, we... dat komt toch een hele mysterieuze glimlach. Leg dit is uit. Nou ja, we hebben natuurlijk wel... Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen half jaar... Als je in het match circuit duikt... Uh, wel heel veel nieuwe bronnen opgedaan, natuurlijk ook. En dan krijg je ook wel eens tips waar mensen zitten. Maar uh, ja, er is uh, voor onderzoeksjournalisten ook wel een belangrijk rapport in Europa onlangs verschenen: een onderzoek van de Europese Commissie. En daarin, moet je justitie dan niet helpen? Moet je, nou, moet je daar, niet nou, zeggen, hier zit Paul, wij weten het. Daarin, daarin wordt gesteld van dat je hier als uh, onderzoeksjournalist uh, dat het niet verantwoordelijk is hier, om hier alleen die wereld in te duiken zonder dat je eigenlijk uh, gesteund wordt door politie en justitie. En, uh, ik vind dat wij onze verantwoordelijkheid meer dan genomen hebben met het schrijven van het boek. We hebben de Tweede Kamer voorgelegd. Er is een uh, openbare hoorzitting over geweest. We hebben daar uh, precies uit de doeken gedaan wat er in onze ogen allemaal speelt. Uh, dan vind ik het nu de verantwoordelijkheid van justitie uh, om daar uh, verder op, uh, op, uh, op in te gaan. Waarom, Helemaal... doen die... waarom doen die dat niet, Tom? Nou ja, dat is voor mij dus ook de grote vraag. Helemaal omdat ze uh, vanuit Duitsland uh, ook concrete informatie hebben gegeven. Want wat ook een belangrijke aanvulling is, ook op Iwans verhaal over Paul R. Is dat er een getuigenverklaring is van een Duitse speler die is omgekocht door Paul R. En die Paul R. die heeft tegen hem gezegd dat hij die Paul R. dus ook op Nederlandse wedstrijden grokte. Dus ja, er is heel veel rook. Uh, er lijkt me ook heel veel aanleiding om uh, onderzoek in te gaan stellen. Zeker als je ziet dat er in andere landen is gebeurd. En, uh, maar ja, justitie uh, die doet uh, tot de sfeer, mm. tot frustratie van een aantal politici in Den Haag, niks. Iwan, er is inderdaad een hoorzitting in de Tweede Kamer geweest. Hij zijn jullie ook als getuige geweest. Hè? Verhoord, of hoe heet dat? gehoord? Um, ja dan blijkt dat de Tweede Kamer zich er behoorlijk druk om maakt... of matchfixing ook in de eredivisie of in de League voorkomt... maar er eigenlijk geen concrete bewijzen zijn dat dat gebeurt. Dus wel, Nederlanders zijn erbij betrokken in Duitsland... maar gebeurt het ook in de Nederlandse competitie zelf. Wat denk jij? Ja. Kun je het bewijzen? Het is... Uh, ik zou heel erg blij zijn. Het is onze strafrechtelijk onderzoek. mevrouw Schippers... die zei in eerste instantie, ja, we zien wel... Toen is er verder doorge, doorgegrepen, want er is ook in de Kamer... de heer Recour van de PvdA, onder andere, eh, voormalig rechter... die heeft eh, gezegd, ik, ik, heb, ik heb tips en, en aanleiding genoeg eh, om, om aan te nemen dat het gebeurt. Alleen dat moet overgedragen worden... En uh, ja, dus uh, wij gaan ervan uit dat het uh, gebeurt. Of ik in ieder geval, laat ik uh, voor mezelf spreken. Maar wat wij willen, is dat het bewezen wordt. En wij zijn in het boek ook... Over... Maar daar zijn journalisten voor, die moeten dat bewijzen. dan. Ja, maar wij, hebben, wij zijn niet zoals de Engelse journalisten... dat wij ook gaan afluisteren of bankrekeningen na gaan want kijken. dat zou nodig op, zijn. Daar, daar ligt onze grens. Nou, als dat gebeurt, dan ben je er, denk ik. Tom, daar ja, nee, is... moet je zoeken in Nederland? Nee, kijk, er is één belangrijk ding om er nog wel op te zeggen, want... We hebben alle andere landen waar schandalen zijn onthuld. Daar is één patroon in te ontdekken. Dat is dat het allemaal is bewezen... na onderzoek van politie en, uh, en justitie. Of dat nu bijvangst was omdat ze iets anders aan het onderzoeken waren. Bijvoorbeeld in het prostit prostitutiemilieu of niet. Maar er is nergens een journalist geweest die het in zijn eentje heeft onthuld. Want ja, hoe bewijs je iets om het uh, zeg maar straf strafrechtelijk ook rond te kunnen krijgen? Dan moet je bankrekeningen uh, controleren. Dan moet je telefoons... Afluisteren. Dan moet je mensen kunnen schaduwen. Ja, daar kun je als journalist natuurlijk allemaal niet aan gaan beginnen. Dus of je nou Finland neemt, Duitsland neemt, Zwitserland neemt, België neemt... of welk ander land dan ook waar iets in is bewezen... Ja. welke zaak ook naar voren komt het boek... kijk, het gaat om een ernstig iets. Het gaat ook om veel geld gaat het. En dit is toch een beetje van het kastje naar de muur. Jullie zeggen, de politie zou dat moeten aanpakken. De politie zegt waarschijnlijk, ja, laat de KNVB of la, laat voetbal international... eerst maar met bewijzen komen dat het in Nederland ook gebeurt. En zo gebeurt er niks. Ja, maar het beestje heeft wel een naam in uh, dit geval. En dat is, uh, dat is uh, de heer Hofstee. Eh, die, uh, dat is de adviseur van... Uh, daar is de KVB al geweest. Daar zijn de politici al geweest. Er zijn mensen uit zijn eigen apparaat bij hem geweest. De Duitse uh, justitie is bij hem geweest. En meneer Hofstee uh, blijft het maar wegvegen als niet relevant... tot grote frustratie van en de politici. Uh, Na nou, mijn rugnummers, onder andere Tjeerd van Dekken en Recours zijn er geweest. Mensen die zich er echt druk over maken. Wie is Hofstee? Hofstede, dat is, de, dat is dezelfde meneer die uh, met het, uh, uh, onder andere met het grote pedofiele verhaal in Amsterdam uh, succes heeft geboekt. Ja, Theo Hofstede, hoofdofficier van justitie. Ja. En, uh, die zouden werk van moeten maken. Nou, dat is waar iedereen terechtkomt. En dat is degene die over voetbal gaat in, in, in Nederland. Dus de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is daar geweest met een verhaal. Uh, de politiek is bij hem geweest met een verhaal. De Duitse Justitie is met hem geweest met een verhaal. En ik heb het gevoel dat de Duitse Justitie is daar twee jaar geleden geweest. Dat heeft in de prullenbak gedonderd. Hè, van niet zo relevant. Er is niks, verder weinig mee gebeurd. Ik, uh, het gevoel begint iedereen steeds meer te begrijpen dat hij er niet zoveel belang bij heeft... dat er alsnog een schandaal naar buiten komt. Wat zou daar achter kunnen zitten? Nou ja, het is natuurlijk niet zo lekker als je twee jaar geleden zegt: het is niet relevant. En vervolgens in heel Europa komen er schandalen. En je hebt het echt met. Kijk, ook Interpol en Europol, die zitten hier bovenop. Die hebben een speciale afdeling. Die zeggen: dit is de zwaarste criminaliteit. Zo'n beetje die er op het moment is. En als je dat dan iedere keer negeert. dan is het misschien twee jaar later ook niet zo handig. als no nog uitkomt dat die tip van twee jaar geleden. dat bijvoorbeeld in Nederland heel veel is gebeurd. Ik heb een tip voor jullie, Tom. Uh, uit het boek, als je het goed leest, blijkt dat Oost-Europese zakenmannen. en makelaars. en uh, coaches. en weet ik veel wat een grote rol spelen in dat matchfixing. Uh, er zijn clubs in Nederland... door steenrijke Oost-Europeanen opgekocht... zoals Vitesse door Mirap Jordanië. Uh, begin daar te zoeken, zou ik zeggen. Nou, dankjewel. Doen jullie dat al? Uiteraard uh, onderzoeken we ook alle clubs. En Vitesse heeft natuurlijk uh, extra aandacht bij ons. Omdat uh, dat de eerste Nederlandse club is... In eigendom van een, uh, ja, van een buitenlandse investeerder. Dus die club heeft wel extra uh, onze aandacht. We hebben de afgelopen jaren daar ook al een aantal artikelen aan gewijd. waarin we de, de link tussen Vitesse en Chelsea uh, hebben, hebben aangetoond. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een club die we ook dit seizoen met bijzondere aandacht uh, blijven volgen. Ted van Lever van Voetbal International. vroeger is daar nu technisch directeur. Die kan misschien helpen. Hij is nog wel technisch directeur, ja. Maar het ziet er niet naar uit dat hij dat nog heel lang is, <laughs> Ivan. Ja. Yeah. Moet je daarop letten? Wie is de eigenaar van een club? Zegt dat iets over de kans op matchfixing? Of zie, zie ik dit te simpel? Nee, helemaal niet. Uh, we, hebben het, uh, we hebben wel uh, gelukkig heel goede contacten aan kunnen knopen... met onder andere met Europol. Uh, en ook een beetje een inkijk kunnen krijgen in hoe zij werken. En dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar onze methodes. Dus we kruisen elkaar. En er zijn een aantal dingen heel erg duidelijk. Uh, Want de matchfixing... Uh, want je zou zeggen, het gok als jij en ik gok, dan gaat het om geld verdienen. Maar stel nou dat je bijvoorbeeld in Oost-Europa... honderden miljoenen zwart geld hebt. Dat kun je ook witwassen door uh, bijvoorbeeld door te gokken. En dan mag je zelfs verliezen, maar je krijgt je geld wit terug. Maar je kunt ook bijvoorbeeld, wat je vroeger met huizen deden... Amsterdamse penose toen het nog klein was... je verkocht je huis aan elkaar door en dan was je wit. Nou, wat je nu doet, je verkoopt spelers aan elkaar door. Nou, je ziet zelf de prijzen, dat is best wel lucratief. Dat mag twee keer per jaar... 10 miljoen, 15 miljoen, 10 miljoen. Dus dat, uh, het is niet alleen fixen. Het is uh, achter de mooie schijnwerpers en, uh, en, uh, en, en, en de mooie stadions... en achter alle mooie sponsorborden zijn hele andere mensen actief. En dat hebben wij op het EK ook heel erg gezien. Waarin, vroeger waren de FIFA en de bestuurders, dat waren de grote mensen... Die boksen die hingen helemaal vol met mensen met zonnebrillen. De penose uit Oost-Europa. Het nieuwe geld. De nieuwe, hè, vroeger was het in Nederland met gouden kettingen, was het nieuwe geld. Maar nu hebben ze uit Oost-Europa. En, en, en die zijn heel erg geïnteresseerd in het voetbal. En krijgen dat ook totaal in de greep. De een en de andere club wordt overgenomen. En ook in Nederland is inmiddels inderdaad de eerste Oost-Europeaan geland. Ja, en Europol die heeft nu ook een uh, speciale afdeling uh, opgericht. om onderzoek te doen naar, de, naar dat voetbalfixen. En die, die zeggen ook. Uh, dat clubs van een private eigenaar dat die het grootste risico uh, lopen. Omdat, omdat je gewoon één man hebt die alles bepaalt. En in Zwitserland was er bijvoorbeeld een voorbeeld. Daar heeft ook een, een Nederlandse speler vorig jaar gespeeld. Die zei ook, die had opeens een nieuwe eigenaar. En uh, op vrijdag uh, kwam er een nieuwe keeper en een nieuwe spits. Die speelden één wedstrijd. En die waren na het weekend weer verdwenen. Dat is dan waarschijnlijk om die wedstrijd te manipuleren. Ja, en het verbaast ons dan ook niet dat die, dat die betreffende voorzitter uh, aan het eind van het seizoen werd afgevoerd. en inmiddels achter de tralies zit in Zwitserland. Je kan zelf je trainer aanstellen, zelf je spelers halen. We zijn in Finland, het staat ook in het boek geweest. daar werden Afrikanen gerecruiteerd. En die jongens die stonden met honderden tegelijk daar. in de het Zambia was geloof ik als ze vandaan kwamen. die wilden natuurlijk allemaal naar Finland. Maar er werd één ding wel gezegd: jij mag mee naar Finland. Maar. Dan moet je wel doen wat wij zeggen, niet naar de trainer luisteren. Nou ja, op die manier, dus stel dat je een eigen club hebt, dan kun je natuurlijk alles regelen. Wat niet zegt dat iedere clubeigenaar uh, per definitie dit doet natuurlijk. Jullie hebben ongeveer de hele wereld uh, afgereisd. Echt, echt een soort kuifje, jongensboek is het, mm. spannend. Uh, Dagestal, yeah. noem maar op. Uh, zijn jullie zelf eigenlijk ooit bedreigd? Um, nou, we zijn wel uh, met name door de instanties gewaarschuwd. Van dat je in deze wereld wel enorm moet oppassen... en ook goed moet nadenken hoe ver je wil gaan... omdat, uh, omdat je echt met serieuze beroepse uh, te maken hebt. Ivan, ben jij ooit geconfronteerd met iemand die zei... van duur als je dit opschrijft, ik breek je de benen en de armen erbij? Ja, wel erger nog. Maar het, het, het, het, het, het probleem is, als je voetbaljournalist bent... heb je met een vrij primaire achterban te maken mannen, testosteron, dus je soort bedreigd, hoort bij het vak. Maar dat is dan uh, vanuit voetbalsupporters. Dus, maar wat echt eng wordt, is als je op een gegeven moment een aantal links hebt... je hebt in Zwitserland een speler, die wil gaan praten en die dat heeft gedaan. He, die zegt, ik was erbij en ik vertel ook hoe en wat. En uh, je bent gewoon te laat, De een week later... Hè, de vader van twee kinderen wordt uh, doodgevonden in een rivier. Daarna komt in Hongarije een meneer die, uh, die wel wat wil vertellen. En uh, voordat je kan afreizen, is die van het dak van een flat gesprongen. Uh, dan begin je wel te beseffen, je gaat wel een tunnel in... en ik denk dat het altijd met onderzoeksjournalistiek is, dat maakt het ook gevaarlijk... omdat je ziet wat je wil zien natuurlijk, maar daar heb je elkaar voor. Nee, maar de bedreiging, de anonieme bedreigingen die je krijgt als voetbaljournalist... dat, is ook, dat kan nog, dat is, daar moet je ook niet over zeuren. Maar nu, dan, ik weet niet meer waar ze vandaan komen, dus ja, dat is eng. Ivan van Duren hoorde u en Tom Knipping, voetbal international journalist... en schrijvers van het boek Voetbal en Mafia. We schieten je kapot. Nog een uh, huishoudelijke mededeling. Argos bestaat in oktober 20 jaar. En we vragen u als luisteraar te stemmen op de beste Argos aflevering ooit. En dat kan via de site www.onjo.nl. Stem en maak kans op het Argos Doe-het-Zelf prijzenpakket. Met alles daarin wat u als zelfmeetonderzoeksjournalist nodig heeft. Wilt u Argos terugluisteren? Nou, dat kan via www.vpro.nl/slash Argos. En uh, Ivan en Tom, komt, komt er nog een voetbal in Mafia deel 2, waarin alles staat wat ik wil weten over Nederland? Jazeker, er wordt gewerkt aan een uh, deel 2, uh, wat waarschijnlijk aan het einde van het seizoen zal uitkomen. Dank voor jullie komst. Ja, graag gedaan.